Hele goedenavond. Vandaag is het precies 35 jaar geleden dat de grote vliegtuigramp op Tenerife was. En na deze ramp ontstond het RIT, het Rampen Identificatieteam, gespecialiseerd in massa-identificatie. Ik praat zometeen met Peter Wiersinga, die er tientallen jaren werkte. Maar we beginnen vandaag in twee dingen, met Syrië. Vandaag is namelijk bekend geworden dat Syrië akkoord gaat met het vredesplan van Kofi Annan. Oud-VN-chef en gezant voor Syrië. Internationale Peace Envoy Kofi Annan heeft zojuist aangekondigd dat de Syrische regering zijn Peace Plan heeft geaccepteerd om een einde te maken aan het conflict in het land. Een belangrijk onderdeel van dat plan is een staakt het vuren door het Syrische leger. Kofi Annan maakte de steun voor zijn vredesplan bekend tijdens zijn bezoek aan China. Ik heb een respons van de Syrische regering ontvangen, wat positief is. En we hopen dat we met hen kunnen werken om het in actie te vertalen. Het Syrische regime kwam eerdere beloften om het geweld te stoppen niet na. Ja, dat was het nieuws van vandaag. Belangrijk, u hoorde dat, is dat staakt het vuren door het Syrische leger. Elke dag moeten de wapens twee uur worden neergelegd. Ik ga erover praten met Rode kruiscoördinator en specialist voor het Midden-Oosten, Ad Beljaars. Goedenavond. Goedenavond. Zelf onlangs nog in Syrië geweest. Dan toch dat nieuws van vandaag, waar iedereen eigenlijk uh, rijkhalsend uh, naar uitkeek. Wat, wat vindt u daarvan? Ja, iedere stap vooruit is er één. Uh, maar ik hoorde Annan net ook zeggen dat, uh, dat het nog wel geïmplementeerd moet worden. Dus daar gaat het uiteindelijk om. Dat uh, niet alleen uh, Syrië, maar alle partijen die betrokken zijn bij dit conflict... Uh, inderdaad werken aan een staak te vuren. En dat ook in de praktijk brengen. Ja, en Heeft u daar vertrouwen in dat dat gaat gebeuren? Eh, dat zal een proces zijn. Eh, na, na heel uh, lange uh, vechten met elkaar uh, is dat denk ik uh, heel, heel erg moeilijk. Uh, maar met voldoende uh, uh, druk van buiten en overleg binnen, want uiteindelijk zullen de Syriërs het zelf moeten oplossen, uh, het uh, conflict, uh, moet dat mogelijk zijn. Ja, laten we eens verder kijken naar dat staakt het vuren. U bent zelf ooit in Libanon geweest. Heeft u dat ook zelf aan de lijve meegemaakt? Want ik, ik dacht vandaag toen ik het hoorde, twee uur. Wat heb je nou aan twee uur? Ja, het, staakt het, uh, het plan van Koffie en Land ging niet alleen over die twee uren. Het ging over, ook over een uiteindelijk uh, totaal staakt het vuren. En daar hopen we natuurlijk met z'n allen helemaal op. Want dan is het uh, conflict bijna voorbij er zullen politieke oplossingen moeten gevonden worden... om mensen weer met elkaar samen te kunnen laten leven. Uh, maar zolang dat niet het geval is, zolang er hier en daar... en misschien wel in grote delen van Syrië uh, toch nog gevochten blijft worden... dan is het wel degelijk van belang dat er uh, vooral bij uh, urbane gebieden... steden die belegerd worden, zoals we dat in de afgelopen periode hebben gezien... als in, in Homs bijvoorbeeld of Idlib, uh, maar er zijn ook andere steden dat er in ieder geval een mogelijkheid komt om regelmatig uh, hulp door te laten komen... om gewonden uh, uh, te evacueren en naar ziekenhuizen te kunnen brengen of te kunnen behandelen. Uh, en om medicijnen door te laten komen, uh, water, voedsel. Uh, dat is van belang voor het overleven van die burgerbevolking... die geen deel neemt uh, aan, aan, aan, de, uh, aan de strijd. Dus die twee uren kunnen levensreddend zijn. Ja, en dan is twee uur echt voldoende om, om zeg maar het een en ander uit te voeren? Nou, het hangt natuurlijk af van de grootte van de populatie die bereikt moet worden. Van de hoeveelheid goederen die je op dat moment uh, binnen kunt brengen. Uh, dat, dat hangt van allerlei factoren af en dat zal uh, lastig zijn. Uh, maar uh, men bereidt dat voor, van tevoren. Dus uh, men spreekt een bepaalde tijd af. Uh, en op het moment dat uh, het licht op groen komt te staan... Uh, en het veilig wordt geacht door iedereen... en de strijdende partijen ook uh, veiligheidsgaranties hebben gegeven... dan sta je dus heel dichtbij dat gebied... gereed met een kolonne, met een aantal vrachtwagens, ambulances uh, enzovoort. Dus dan probeer je zoveel mogelijk met de mogelijkheden die je op dat moment hebt, uh, mensen te helpen. Ja, maar dan is het echt zo van, nou, tussen twaalf en twee is het zover. Uh, voor die tijd uh, uh, bereid je dat voor. En als het dan twaalf uur is, dan vliegt iedereen erop uit. Uh, ja, wanneer tenminste uh, er op dat moment het ook echt veilig is. Hè? Dat, dat zul je nog wel moeten controleren. En hoe doe je dat uh, en... dan? Want u heeft dat meegemaakt in Libanon in 1987. Nou, uh, dus. Al... Er worden afspraken gemaakt met de, met de partijen. Uh, en uh, je zult op het laatste moment zeker moeten hebben... De, je zult uh, fysiek dat moeten controleren... doordat je bijvoorbeeld niets meer hoort. Uh, maar ook van de belangrijkste uh, stijgende partijen... Uh, en direct van de commandanten, commandanten uh, zo mogelijk uh, beloften moeten hebben... dat men uh, uh, niet op het Rode Kruis of op het Rode Halvebaan... Uh, op hulpverleners uh, zal schieten... En wie doet dat dan? Uh, ik bedoel, heeft u dat zelf wel eens aan de hand gehad? Dat u dan dat overleg deed? Uh, niet het overleg zelf, maar ik heb wel in situaties uh, dat vandaag nabij meegemaakt. Uh, in, in Sar bij Sarajevo bijvoorbeeld of uh, in, in Libanon, waar ik een tijd heb gewerkt tijdens de burgeroorlog. Dat is alweer lang geleden. Ja, en, en, en uh, dan, dan vertrouw je toch de mensen waar je contact mee hebt op dat moment? Nou, je hebt niet zomaar ineens contact met iemand. Dat wordt opgebouwd. Een relatie, zou ik zeggen, haast, wordt opgebouwd. Want het is heel erg belangrijk in een conflict, conflict situatie... dat de partijen elkaar vertrouwen. En zeker het Rode Kruis of het Rode Halve Maan uh, vertrouwen. Dus uh, de partijen kennen uh, het Rode Kruis meestal al heel lang. Uh, vaak ook van voor het conflict. Bijvoorbeeld uh, uh, in ieder land, en dat geldt ook voor Syrië... Uh, heeft men de conventies van uh, Genève ondertekend. Dat zijn, uh, dat is, daar wordt het oorlogsrecht in vastgelegd. Uh, en in het kader van uh, de naleving van die conventies... Uh, worden er voortdurend uh, uh, trainingen gegeven aan, aan, aan militairen... Er wordt uh, verteld hoe je uh, gedetineerden moet behandelen uh, op een humane wijze. Uh, in die zin zijn er al, uh, al vaak voor een conflict uh, uitbreekt uh, uh, relaties met zo'n uh, met, met zo partij. Ja, Dus er is al wat vertrouwen, zou je kunnen zeggen? Want uh, in ieder geval ze kennen elkaar mijn, mijn, in ieder geval. Mijn, ja, we, ken, we kennen elkaar. En uh, wij moeten natuurlijk bewijzen door de manier waarop we werken... Uh, neutraal, transparant, uh, geen politieke uh, uitlatingen doen... Uh, en iedereen op basis van het mens zijn, zal ik maar zeggen, uh, behandelen. Dus iedereen gelijk. Uh, en vooral uh, de, de meest kwetsbare, gewonden uh, uh, helpen. Mensen die uh, in een uh, hele kwetsbare positie verkeren... doordat ze niet aan de strijd meedoen, mee, mee, mee, mee maar uh, wel... Uh, geen toegang meer hebben tot, tot voedsel, water enzovoort... dat we die proberen te helpen. En als men ziet dat we dat aan beide zijden doen... of aan verschillende zijden... want er kunnen meer dan twee partijen zijn in een conflict... Uh, dan krijgt men daardoor uh, vertrouwen ook in het Rode Kruis. En is dat eigenlijk moeilijk, u als hulpverlener... dat iedereen gelijk is in zo'n conflict? Want misschien denkt u er uh, toch heel anders over... Uh, je, je weet dat het uh, op die manier uh, goed werkt. Want uh, de enige basis om, om te kunnen werken is doordat men uh, jou vertrouwt. Uh, niet alleen individueel, want zo'n contact is er dan ook natuurlijk. Maar vooral ook als, uh, als organisatie. Dat ze je kunnen vertrouwen en dat je niet uh, uh, een, een verborgen agenda hebt. Of een, uh, een namens een, een ander land een agenda uh, uitvoert. Ja, maar kunt u maar dat, dat helemaal dat... uitschakelen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Ik bedoel, u, u heeft ook gevoel uh, bij de ene partij en bij de andere partij. Misschien denkt u ook wel, die Assad is gewoon de grootste boef in dit conflict. En toch moet je dan ja. als Rode Kruis uh, afgevaardigde neutraal proberen te zijn. Is dat eigenlijk wel mogelijk? Nou, dat, dat kun je leren. Doordat je gaat realiseren dat uh, ook uh, uh, iemand die de buitenwereld ziet als een, uh, als een vreselijke persoon. dat hij wel de sleutel in handen heeft voor het leven van mensen. of het welzijn van mensen. He, dus je zult daarmee moeten blijven schakelen. Uh, en, en, en, en moeten praten en onderhandelen. Uh, omdat zij uh, macht hebben. Uh, en uh, in die zin probeer je uh, ja, de relatie. Te houden, in gesprek te blijven en zeker geen oordeel, uh, en al helemaal geen persoonlijk oordeel uh, te vellen. Uh, dat doen we als Rode Kruis natuurlijk wel over uh, bepaalde misstanden die er kunnen zijn. Het Rode Kruis uh, monitort ook de naleving van uh, de regels van, uh, uh, van het oorlogsrecht, uh, dus die vastgelegd zijn in de conventies van Genève. En als daar iets wordt geconstateerd, dan wordt daar wel degelijk iets mee gedaan. Maar dan wordt daar uh, confidentieel over gesproken... met in eerste instantie de direct betrokken commandanten. Dat kan bijvoorbeeld zijn uh, in een detentiecentrum. Uh, en als die de situatie niet verandert... dan ga je trapjes hoger naar een, een hogere commandant en zo ga je hoger. Uh, dus uh, men weet dat men op deze manier werkt en dat heeft effecten. En als er dan niet geluisterd wordt naar het Rooie Kruis, hoe frustrerend is dat... Nou, Dat is frustrerend natuurlijk, want ondertussen kan de strijd uh, doorgaan. Uh, maar uh, in uiterste uh, nood uh, kan het Rode Kruis uh, dat ook naar buiten brengen... Uh, dat een bepaalde partij uh, onvoldoende uh, uh, ja, maatregelen treft om, die, uh, om, die, uh, om het oorlogsrecht te handhaven... Uh, en dan treden we wel naar buiten, dat gebeurt wel eens. Maar dat doen we zo min mogelijk. Uh, ook omdat, uh, omdat ja, partijen hebben niet graag dat dat allemaal op straat ligt. Dus we willen uh, uh, uh, heel erg uh, in, in vertrouwen uh, met alle partijen uh, in contact blijven over, over die schendingen en dat oplossen. Ja, en, en heeft u het wel eens meegemaakt dat dat niet lukt? Dat u daar toch ontzettend uw best doet als Rode Kruis, maar dat u toch denkt: ja, dit is. Ja, dat trek aan gebeurt wel. Mijn, mijn, mijn collega's, ongetwijfeld in Syrië, die, die hebben ook zoiets ervaren waarschijnlijk in de afgelopen periode. En dan kun je toch nog hoger op. Bijvoorbeeld de president van het Internationale Comité van het Rode Kruis. Dat is de organisatie die met name in oorlogsgebieden werkt en die uh, de naleving van het oorlogsrecht uh, uh, controleren en monitoren. Uh, die gaat ook op een Hoger niveau met bijvoorbeeld uh, Rusland praten. He, Rusland is een van de uh, van, van de partijen die uh, meer uh, geopolitiek van belang zijn. China, uh, waar Annan is geweest. Met al die partijen kunnen we natuurlijk ook schakelen. Dus het is niet alleen lokaal, maar ook uh, regionaal en, en uh, op uh, ja, met. met partijen die weer invloed kunnen uitoefenen op zo'n conflict. Ja, u bent laatst nog in China, of in China, in Syrië geweest. Ja. Uh, uh, niet heel lang, voor een kortere periode in februari. Wat, wat heeft u daar toen precies gedaan? Uh, ik ging daar op bezoek bij het uh, Syrische Rode Halve Maan. Omdat uh, het werk wat wij doen in Syrië... dat wordt met name door het Syrische Rode Halve Maan... Uh, en hun vrijwilligers gedaan. Ze hebben zo'n 10.000 uh, vrijwilligers... waarvan er een, uh, een duizend ongeveer... Uh, de evacuaties verzorgen met, uh, met ambulances in verschillende gebieden. Uh, zij doen het echte werk daar. En uh, het is belangrijk dat wij hun ondersteunen, dat we contact met ze houden... Uh, horen wat zij vinden van de situatie, uh, uh, hoe zij het beste geholpen kunnen worden. Uh, kortom, wat hun noden zijn om mensen daar te kunnen, te kunnen helpen. En daarvoor ging ik daar naartoe. Goed, nou, we wachten af wat het uh, vredesakkoord, zoals dat vandaag uh, zeg maar eenzijdig is afgesproken... of dat er echt uh, uh, van gaat komen in Syrië. Mag ik u danken voor het uh, meepraten in Twee Dingen. Graag gedaan. Ad Beljaars hoorde u. En hij is Rode kruiscoördinator en specialist voor het Midden-Oosten. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. En vandaag is het eh, precies 35 jaar geleden dat bij een vliegtuigramp op Tenerife... 583 mensen om het leven kwamen. Nog steeds het grootste burgerongeluk in de luchtvaart ooit. Voor een laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers... van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam... nog eenmaal opgebouwd. En in een eindeloze stroom zijn zeven uur achtereen... naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Ja, na de ramp werd het duidelijk dat er behoefte was aan een politieteam... dat gespecialiseerd was in massa-identificatie. Het RIT werd opgericht, het rampen Inmiddels wereldberoemd geworden, kunnen we wel stellen. En ik ga erover praten met Pieter Wiersinga. Hij heeft daar jarenlang gewerkt. Welkom. Goedenavond. Als u nou deze uh, fragmenten weer hoort... bedoel. Waar was u eigenlijk toen, toen u hoorde van dit ongeluk? Ik was op de politieacademie en toen kregen we dat nieuws. Ik studeerde toen nog, maar je bent natuurlijk wel erg belangstellend... Uh, naar dat soort dingen, trouwens iedereen natuurlijk. En dan, uh, ja, toen was het wel even schrikken. En uh, ik geloof ook dat we langdurig voor de televisie hebben zitten kijken. We hebben vast dat les gemist uh, die dag, dat weet ik bijna wel zeker. Ja, ja want iedereen zat inderdaad aan de buis luisterend. Ja, ja. Het was natuurlijk een afschuwelijke ramp. Ja, ja. Yes, correct. U uh, werkte toen nog niet bij het RIT. Nee. Dat bestond zelfs nog helemaal nee. niet. Maar toch is die ramp inderdaad heel erg belangrijk geweest voor de totstandkoming daarvan. Kunt u dat uitleggen waarom dat was? Ja, dat was om. Uh, het is eigenlijk begonnen na de uh, ramp in 1953. En toen realiseerde men zich dat, dat er heel veel uh, lichamen niet werden geïdentificeerd. En uh, dat gaf later bij nabestaanden uh, vreselijk veel problemen. Wij roepen ook altijd: ver, uh, vermist is erger dan dood. Ja, want? Uh, omdat als... Zolang iemand vermist is, er altijd nog de gedachte leeft... ook al weet men het diep in zijn hart dat het, dat het eigenlijk over is... dat je toch nog hoopt dat misschien hij nog, of zij nog in leven is. Als de telefoon gaat, als de deurbel rinkelt, als de post komt... Eh, zo, zo van, zou het dan niet toch? Kan er niet iets anders gebeurd zijn? Eh, nou, allerlei procedures daaromheen, allerlei gedachten. En eh, ja, toen met watersnoodramp zijn er best wel veel eh, mensen vermist gebleven... of niet geïdentificeerd. Toen zijn de nota's verschenen, uiteraard, zo hoort dat ook in de cultuur... Maar ja, dan heb je toch een beetje gedacht, ja, dat was één keer en nooit weer. En dan, ja, dan, dan drijft dat een beetje weg, dat geraakt uh, uit beeld. En toen bij de trein op in Harmelen is er weer veel nood over verschenen. Dat ze zeg je ja, we moeten er toch echt wat gaan doen. Toen zijn er wel wat voorbereiding geweest door te zeggen... we zullen wat voorbereiding moeten nemen. Stel je voor dat er eens 500 doden ergens vallen... dan moeten we wat spulletjes hebben. Geen structuur, maar alleen spulletjes. En uh, toen na Tenerife was het de kolonel van de bos die de leiding had over die identificatie dat proces. Die zei, ja, dit zijn nou nog twee vliegtuigen... die zo ver van elkaar liggen dat we ook nog... Uh, apart kunnen weten wie erin heeft gezeten... maar straks krijgen we een keer een heel andere rampen... waarin internationale bezettingen zijn, vliegtuigen tegen elkaar... mensen door elkaar, we gaan de structuur uh, daarop maken. Ja, en, en dat is toen gebeurd. En toen is dat uh, rampen identificatieteam opgezet ja. uh, met structuren maken. Maar dan moet u toch eens uitleggen hoe dat dan in de praktijk gaat. Want wat houdt dat dan in? Nou, binnen de Rijkspolitie, er was een, land, he, een landenkorps uh, destijds... waren er al sommige procedures dat als er een lichaam werd gevonden... of dat nou een moord was of iemand werd in het water gevonden... dat ze uh, gele en roze formulieren, laat ik het zo maar noemen... het ene formulier was de beschrijving van wat je vond. Het lichaam, lichaamsdelen, dat kon je daar helemaal op kwijt. Dat werd steeds uitgebreid, steeds meer kwam erop te staan. En er was een geel formulier waarop dan alle informatie kwam... van eventueel mensen die iemand kwijt waren. En die formulieren legden ze naast elkaar en dan kon je matchen. En hij zei voor die procedure die we natuurlijk gewoon elke dag... overal wel ergens in Nederland hebben bij de Rijkspolitie... waarom zouden we die ook niet gaan inzetten... als we gewoon rampen hebben met veel meer doden... En dat duurt allemaal wat langer, dat is heel vervelend voor nabestaanden, dus ze willen het gelijk weten. Maar het zou wel eens uh, de toekomst kunnen zijn om de enige manier uh, naar heel veel zekerheid in plaats van dat we kijken hoe we het het beste oplossen naar aanleiding van wat we vinden en wat we zien. Ja, laten we voordat we verder praten toch nog heel eventjes luisteren naar een aantal rampen die wij uh -huh. uh, helaas, uh, moet ik zeggen, uh, de revue hebben uh, zien passeren de ja. afgelopen tientallen jaren. Nog geen drie uur na het vertrek vanaf Schiphol is de DC-10 van Martinair een wrak. Het toestel staat in lichter Rond kwart voor zeven vanavond is een vrachttoestel Boeing 747F van El Al... ...neergestort in de Belmenmeer in Amsterdam. Oh nee, zo. Bank down, bank down, bank down. De onzekerheid over het aantal vermisten in Enschede duurt inmiddels voort. Hoewel de namenlijst vanochtend bekend zou worden gemaakt... ...heeft de burgemeester nu al besloten om de publicatie op te schorten tot vanmiddag. 23.000 doden na grootste natuurramp in jaren. De tsunami maakt meer dan 1 miljoen mensen dakloos. Waarschijnlijk 61 Nederlanders kwamen om... ...toen een Airbus A330 vlak voor de landing neerstortte in Tripoli. Ja, dat was Tripoli, dat was de laatste. De tsunami in Thailand, Enschede hoorde de vuurwerkramp, de Belmerramp en Faro. Bij welke bent u betrokken geweest? Bij allemaal behalve Libië niet rechtstreeks. Nee. Ja. Wat vreselijk eigenlijk dat u daar bovenop zat, of niet? Ja, dat is ook niet zo. Het, is ook, het geeft ook wel een, een, een vorm van spanning. Het hoort ook een beetje bij het vak natuurlijk, dat je uh, daar een beetje op uit bent. Niet op deze manier, zo hoeft het niet. Maar het is de enorme drive van, van het team, en dat is ook nu nog om te komen tot een identificatie, en dat is misschien een beetje slordig gezegd, maar dan heerst er toch een enorm overwinningsgevoel. Als je dus naar nabestaanden kunt gaan om te zeggen dat je iemand hebt geïdentificeerd, omdat je daarmee realiseert dat mensen daar op wat voor manier dan ook gewoon mee verder kunnen. Of dat ja. Nou vandaag, morgen of overmorgen is. Maar in ieder geval, wat ik zeg, dan is iemand niet meer vermist... Dat hoe zwaar de boodschap ook is. De boodschap, hij is dood en we hebben hem en het is 100% zeker. Ja, en dat geeft best wel achter de schermen uh, een goed gevoel. Want neemt u ons eens mee naar zo'n uh, plaats van zo'n ramp... als dat dan is gebeurd? U gaat daar dan naartoe met dat team... Ja. En dan, ik kan me zo voorstellen, zit je in dat vliegtuig... dan ga je bijvoorbeeld uh, richting uh, Azië voor dit tsunami... Ja. dan weet je dat daar vreselijke dingen zijn gebeurd. Hoe leeft ja. u daar naartoe? Nou, het is altijd een het onbekende. Want het, het, je weet er altijd heel weinig van. Hè? Want dat is nog het moment waarop uw collega's allemaal roepen hoeveel doden er zijn. Dus je weet het ook allemaal bijna zeker. Ik moest net ook even lachen toen ik een van de nieuwsleders in een stukje hoorde zeggen... dat de burgemeester alweer had besloten in NCD om de lijst niet uh, ter beschikking te stellen. Dat heeft een doel. Misschien komen we daar nog op. Maar ja, dan ga je onderweg. En de bedoeling is dan, uh, het team is zo verdeeld dat iedereen weet waarvoor die komt. Niet zo van, we bellen eens dus een paar en dan zien we daar wel weer. Want dan hebben we ons eigen chaos. Iedereen weet exact als die wordt gebeld wat zijn taak zal. Zijn. Maar bent u dan zenuwachtig bijvoorbeeld? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Dat geeft een vorm van positieve spanning. Uh, Wij spreken, je bent nog nooit in Thailand geweest. Waar kom je terecht? Hoe is het geregeld? Uh, zijn de logistiekers bijvoorbeeld al vooruit gegaan? Staan die al in Thailand om te zeggen: jongens, geen zorgen. De bagage gaat al door. Daar staat het vliegtuig door. En op het moment dat je zelf al, zeg maar, al op de rampplek bent, hebben zij het hotel al geregeld. Dat is een. Een hele gesmeerde machine ja. waar iedereen zijn eigen dingetje heeft, dus. Ja, het is heel veel positieve de, vertelt, spanning. Ja, u vertelt het natuurlijk heel zakelijk. Wat we zeggen, ja dat en dat en dat. Ja, maar maar, maar wat, wat, gebeurt er, wat gebeurt er? In uw uh, hart, zeg maar, dat u dat u dat soort dingen moet gaan doen. Nou, het hoort natuurlijk een beetje bij mijn werk om meer van naar buiten uh, uh, gewoon uit te stralen, de zekerheid. Want dat hoort erbij. Als ik ook ga lopen, panikeren in de ramp, dan kan de rest van de wereld mee. Dat schiet niet op. Maar ja, van binnen is het gewoon, gewoon een natuurlijke spanning. Dat je denkt: wat ga ik tegenkomen? Hoe gaat het eruit zien? Ja. Hoe gaan we het opknappen? Maar dat is niet, niet overdreven. Daar droom ik niet van. Nee. Ook niet van het zien van die vele lichamen. Dan is het wel tragisch en triest, dat realiseren we ons allemaal. Maar wat dat betreft lijkt ik op veel andere politiemensen. Uh, het, de eerste doden, het eerste lijk in je leven, dat onthoud je. Maar dan denk je, oeps, dus dat is dood. Wat was uw eerste lijk in het dat leven? Dat was een verkeersongeval in Norg midden de nacht. Dat was nog een leeftijdsgenoot ook nog. En dat vond ik, ja, dan denk je, oh, dus dat is het. En, ja, dus dat laat er nog wat aan vast. En denk je, ja, dit, die, die weet ik ook nog. Ik weet ook nog waar het is als ik er lang zou rijden. Maar in die rampen niet, Dan op dit soort momenten... dat je geluidsfragmenten hoort, dan denk je... oh, ja, dat was natuurlijk ook zo, zo werkt het wel. Maar goed, dan Mij kom je daar... Niet daar... Zitten. Nee, maar daar liggen daar, daar honderden doden, hè? Ja. En, en bedoel, wat, wat dan komt u daar aan? Bedoel, wat, hoe ziet dat eruit? Hoe ruikt dat? Hoe, hoe... Het is altijd chaos, het is altijd paniek. Uh, geur, dat is iets heel belangrijks. De herkenning ligt vaak niet in hoe mensen eruit zagen. Maar mensen, uh, uh, tenminste wij, maar dat is ook later op andere manieren vastgesteld... Uh, de herkenning zit heel vaak in geur. Als je dezelfde geur weer ergens tegenkomt... Soms op de camping of meer in de stad, dan denk je weer van... oeps, daar heb je het weer. En wat is die geur dan? Ja, dat, ja, dat hangt er een beetje vanaf van het soort ramp natuurlijk. Als mensen uh, verbrand zijn, dan kunnen ze zich daar alles bij voorstellen... wat voor geur dat is. Als je uh, verdrinking hebt en mensen lang in het water hebben gelegen... kan dat natuurlijk... Uh, ja, dus, zeg maar, menselijk vlees is niets anders dan dierlijk vlees. Dus ja, de vergelijking daarmee, dat, uh, dat ruikt niet aangenaam. Maar daar ben je zo doorheen, want je gaat gewoon aan het werk... Dus daar ben je helemaal niet zo mee bezig. Zoals in Thailand liepen ook heel veel mensen met mondkapjes. En ja, dat is allemaal wel leuk. Watjes? of uh, niet? Nou, nee, ik was <laughs> met een zinloze bedoeling. Het gaat er dwars doorheen. Ik bedoel, je moet er doorheen. Dat duurt eventjes. Dat is even lastig, vervelend. Elke morgen weer. Maar dan, ja, dan is het zo. Op een gegeven moment ruikt het, ruik je het je niet meer? Uh, nee, als je ermee bezig bent, ruik je het zeker niet meer. Maar als je dan de avond weer, na heel lang werken, weer naar huis bent gaan gedoest en de volgende morgen ga je weer terug in zo'n ruimte... dan is dat weer even een moment om er even weer op een of andere manier... door die onaangename geur heen te komen. Dan daarnaast staat het gewoon weer weg. Je bent gewoon echt heel geconcentreerd op het werk. Dat is zo, dat is zo apart, dat is zo'n drive iedereen die ermee bezig is. Ja. En, en uh, nog even terug naar dat rampenidentificatieteam en die nieuwe werkwijze die eigenlijk ja. door Nederland werd ontwikkeld. Ja. Kunt u kort uitleggen wat daar dan de, de, de crux van is? Ja, wat, dat, dat, wat ik net al zei, dat het, dat het heel simpel was georganiseerd. Je had een aantal uh, leden die werden aangewezen als bergers... en het enige wat zij moesten doen is naar de plek gaan... waar de lichamen of lichaamsdelen lagen. Alles zo goed mogelijk daar, bergen onder nummer... en dan zeg maar hetzelfde nummer van zaken die erbij zouden kunnen horen. En die werden dan... Vervoerd naar een heel andere plek buiten uh, de rampplek. Een plek waar je rustig kunt werken. En dat zag er een beetje ziekenhuisachtig uit. Met uh, metalen tafels. waar je dan wat gevonden was op neerlegt. En daar zat de technische afdeling, de technische regisseurs, de tandartsen, uh, de doktoren. En die gingen dan zo uitgebreid mogelijk beschrijven wat ze daarvoor schrijven. En ik neem maar een voorbeeld. Uh, is de meisjes een jongen, een bril op, uh, uh, kleurogen uh, haar, uh, lengte. Ja, de meest uh, uh, belangrijke dingen zijn de dingen die een ander niet zou kunnen hebben in deze tijd. Piercing, uh, tatoeage of op welke plek. Allemaal kleine dingen die je net onderscheidt van een ander. En de tandartsen daar natuurlijk de tandstatus maken. En dat wordt dan opgeschreven op dat formulier. En dat heeft nog steeds het nummer wat de bergers hebben gegeven. En voor de rest doen ze niks. En dan als een lichaam beschreven is, anderhalf uur, twee uur kan dat wel duren... naar het volgende lichaam. En zo draait die machine maar door. En dan buiten... Dat proces zijn de tactische regisseurs bezig. En de tactische regisseurs gaan op zoek naar nabestaande kennis en vrienden. Familie regisseurs noemen ze dat, dat ook. Dat heet tegenwoordig de familieregisseur. En uh, die doen, proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen... van toen iemand nog in leven was. Die, maar die gaan bijvoorbeeld ook zoeken wie de tandarts zou kunnen zijn. En die gaan daar tandstatus aan halen. En dan, uh, die hebben daar het formulier voor tegenwoordig. gaat dat allemaal in de computer. Ja. En ze worden allerlei gegevens verzameld. En dan hoop je op een gegeven moment als de computer wordt gevraagd... bij wijze van spreken tijdens de nachturen. Uh, als er weer heel veel informatie is gekomen, zowel van genummerde weten wij niet wie het is van meneer, mevrouw Jansen, Pieters en Klaasen, om te zeggen van uh, uh, ga, ga eens kijken of je vergelijkingen ziet... en dan geven ze een lijst aan dat je zegt van nou... Uh, uh, nummer 55 heeft uh, 7 uh, overeenkomsten met meneer Jansen. En ja, zo probeer je steeds dichterbij te komen. En zo komt er dan op een gegeven moment een match, zoals dat heet? Of in ieder geval dan, dan hopen we daarna een match te doen. Dan hebben we natuurlijk ook altijd nog DNA... wat natuurlijk niet altijd het 100%, uh, oplossing, uh, wat niet altijd 100 oplossing is. Maar ja, dat... dat alle mogelijkheden worden benut om uh, dan tot een, uh, tot een match te komen. En ja. er zijn dus naast de bergers, de heren van de technische recessie, wat nu de forensische recherche heeft, zijn er dus ook de matchers. En uh, ja, die doen dus de hele tijd niets anders dan uh, gewoon het grote puzzelwerk. Wie is wie? En we geven het alleen maar vrij als het 100% zeker is. Dat was toen zo en dat is nu nog steeds zo. Ja, en, en kan het 100% zeker zijn? Als we roepen dat iemand geïdentificeerd is, dan is het 100% zeker. En dan kunnen we ook, en daarom blijft het ook mensenwerk. werken... moet je het niet in streepjescode DNA-werk laten worden wat mij betreft. Dan zijn er mensen, regisseurs die een andere kunnen uitleggen... Ja. waarom dat lichaam hun nabestaan is. En dan moet je het op een gegeven moment ook aan de familie gaan, gaan vertellen? Deed u dat ook? Doet u dat ook? Nee, dat doen de familie want maar dat was een van de procedures... dat uh, de regisseurs waarmee de familie contact had in het begin... die de vragen kwamen stellen, en soms zijn dat toch wel hele intieme vragen... Mm -hmm. want ja, de meest intieme dingen maken iemand anders uh, uh, duidelijk wie, mm -hmm. wie het is of wie het niet is... dat zijn ook altijd de koppels die weer teruggaan ook met die allerlaatste boodschap die dus echt ook hopen... dat ze een keer ook voor de allerlaatste keer kunnen langskomen... om te zeggen hoe traag het bericht ook is. Maar we hebben degene gevonden die u nog vermiste. Ja, en, en dat is ook eigenlijk slecht nieuws... maar soms ook een beetje goed nieuws. Ja, het is, altijd, het is altijd slecht nieuws... en iedereen reageert op een verschillende manier. Maar voor onszelf is dat een bevrijding. Omdat we dan toch weten dat vroeg of laat, overmorgen... maakt niet uit, er komt een keer een moment... waarop mensen daarop verder kunnen. Ja. En, en dan blijft bij, als je roept van we hebben niks gevonden dan dat, dat is die boodschap is veel nader. Ja, u heeft het heel erg lang gedaan dit werk, geloof ik ruim 20 jaar. Ja. Wat is u nou het meest bijgebleven? Van elke ramp blijf je iets bij. Dat is, dat is zo werkt dat elke ramp heeft weer ergens iets. Uh, wat een bijzonder gevoel geeft. Of als je, uh, uh, uh, dan kan je op zo'n moment even een, een aantal collega's rond uh, over een aantal zaken. En dan heb je, oh, weet je dat nog en weet je dat nog. Waarom zijn... doen u zoiets dan? Nou, bij de tsunami is een geval geweest... waarin uh, een hele moeilijke identificatie zat van een, van een baby. En dat is heel lastig. Er heel veel baby's. En baby's uh, in die situatie tussen altijd geweld. Ja, daar blijft natuurlijk zeg maar relatief weinig van over. En de baby is natuurlijk ook nog veel meer vet dan vlees. Dus dat was heel lastig. En toch hadden we hem op. Moment. En ik weet dat die ouders heel graag wilden, uh, toen dat kind hier kwam om hem net zo naar huis te brengen... als dat ze ook toen op vakantie waren geweest... namelijk in hun eigen auto wegbrengen. Nou, dat kan natuurlijk voor de wet absoluut niet. Het, dat is Dat zo het verboden In het kistje. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Ze wilden graag heel dicht bij de plek zijn... waar de vliegtuig weer zou landen. Ja, dat hebben we gewoon georganiseerd. En daaromheen hebben we ook georganiseerd... dat we zeker wisten dat ze onderweg als ze eventueel zouden worden aangehouden... want dan zul je dat net zien... dat we ogenblikkelijk konden ingrijpen om te zeggen... laat me doorrijden, het is onder controle, het is goed. Laat ja. me gaan. Ja, dat geeft dan toch wel een... Een goed gevoel. Mag ik u danken voor uh, uw komst naar twee dingen. En uh, ja, ik vind dat u prachtig werk uh, heeft verricht. Al mag je het misschien niet zo noemen. Maar in ieder geval voor heel veel mensen heel belangrijk. Pieter Wiersinga was dat. En hij heeft bij de RIT gewerkt. Het rampenidentificatieteam. opgezet. Eigenlijk nadat uh, 35 jaar geleden precies in Tenerife. Dus die vreselijke ramp was met die twee vliegtuigen. Die tegen elkaar botsten. Dank voor uw komst. Graag gedaan. En dit was uh, Twee Dingen. Ga naar onze website voor meer informatie. Het adres daarvan is dingen.nl En u kunt daar ook reacties achterlaten. Willemijn Veenhoven, BNN to Today. Wat gaan jullie uh, doen zometeen? Nou, ze komt net binnen, Kim Veenstra. Net op tijd. <laughs> uh, Kim Veenstra en Robert de Hoog um, die, uh, spelen in een nieuwe aflevering van Van God los. En dan hebben we het over uh, de Robert de Hoog, die uh, no Van Zembla speelde. een Gouden Kalf heeft gewonnen. En de Kim Veenstra... Voorheen topmodel en thans ook actrice. Zometeen praten we daarover. We hebben het nog meer over 75 jaar de Kuip met Ronald van der Geer en Peter Houtman uit Fijnhoorder. En nu een stadionspeaker. Nou, dat allemaal en nog veel meer. Natuurlijk ook heel veel voetbal. Dat sowieso. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Jobboot. Radio 1, het nos journaal.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 Volgens de rechtbank in Koblenz is dat geen discriminatie. Een gekleurde Duitser was naar de rechter gestapt en voelde zich beledigd... omdat hij zich moest legitimeren vanwege zijn uiterlijk. De controle vond plaats op een traject dat regelmatig door illegale wordt gebruikt... om Duitsland in te komen. De oppositie in de Tweede Kamer wil voor 30 april weten hoe het kabinet gaat bezuinigen. Dat is de uiterste datum waarop de Europese Commissie in Brussel... plannen van Nederland wil zien.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 Het is dinsdag 27 maart, 2 over half negen. Goedenavond. België is een populair land voor Nederlandse studenten om te gaan studeren. Maar waar krijg je nou het beste onderwijs? Dat hoor je zo meteen van iemand die het moet kunnen weten, namelijk een Belgisch hoogleraar die les geeft in Nederland. De Groninger Hifzaak moet overgedaan worden. Rond half tien hoor je het indrukwekkende verhaal van een ex-collega van de verdachte. En verder is er een stoelendans bezig onder de royalty-verslaggevers. Zometeen een oud-gediende en een nieuweling. En misschien hebben ze nog tips voor elkaar. En Joris, onze Joris, die ging ook wat leuks doen. En dat vind ik zeker van mezelf. Want de benzineprijzen, ze blijven maar stijgen. Vandaag weer een record. 1 liter euro 95, 1 euro 85. En als je zo dom bent als ik, dat je altijd langs de snelweg tankt... dan ben je echt een dief van je portemonnee. En daar moet ik iets beters op verzinnen. Want het kan mij honderden euro's per jaar schelen. Zondag, dan is de eerste aflevering van de tweede serie van Van Los. De BNN-serie met misdaadverhalen ver, uh, gebaseerd op waar gebeurde feiten. Acteur Robert Hoog speelt een van de hoofdrollen... samen met model Kim Veenstra, die uh, haar acteerdebuut maakt. Zo meteen praat voor de uitgebreid over dame en heer. Maar eerst even, wat hebben jullie vandaag gedaan, Robert? Wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb uh, gesport. En toen heb ik genoten van het lekkere weer. <laughs> wat heb je gesport? Ja, spieren, kweken. Ik ben ontzettend, <laughs> uh, ontzettend lekker lijf aan het krieren. Aha, het komt eraan. Het, komt eraan. Ja, het, het ver, vergt nog wel wat werk, maar het is, is eraan aan ja. Oké, okay, en Kim? Nou, eigenlijk was ik vandaag de hele dag uh, met Robert. Alleen durft hij dat niet zeggen om de radio. Ja. <laughs> maar, dat is trainen. Ja. Ja. Keihard trainen. Nee, ik uh, had vanochtend een, uh, een uh, belangrijke afspraak met een, uh, een buitenlandse klant. Ah. Daarna heb ik lekker ook al van het weer uh, genoten. Uh, Je bent ook ontzettend bruin. Genoemd. Ja. Dit klopt. komt allemaal van vanmiddag. Uh, nee, niet voor vanmiddag. Het is dus oh. al een paar dagen best wel zonnig. Dus Dat uh, is zo, ja. <laughs> ja. ja. Gaat het door, die lingerie deal? Um, nou, laten we het hopen. Ja. ja. ja Daar kan je nog niks over zeggen. Nee. Tot zo, dame en heer. Eerste, Luke natuurlijk. Ja, in meteen today's topics. Update je alvast. Nieuws over trouwen. Als het aan D66 ligt, mag dat zometeen niet meer gratis. De Kuip bestaat ook 75 jaar. En er is nieuws over de evacuaties van boorplatforms in de Noordzee. Na schatting is er tussen de 2 en 23 ton gas gelekt. De platform is ook echt door een wolk van gas omringd. Zometeen meer daarover na 9 uur in today's topics. Eerste sport, dan nu Henry Schut. Goedenavond. Goedenavond. De blessure van FC Twente en Oranje-spits Luc de Jong blijkt mee te vallen. De Jong liep vorige week een enkelblessure op in de uitwedstrijd tegen de Graafschap. Een MRI-scan wees uit dat hij een enkelband heeft verrekt. Hij volgt voorlopig een aangepast trainingsprogramma. De medische staf van FC Twente weet nog niet precies wanneer hij weer in actie kan komen. En vanavond wordt de strijd in de Champions League hervat. Het begint nu echt ergens op te lijken, want de eerste wedstrijden in de kwartfinales zijn aan de beurt. En er zal vooral veel aandacht zijn voor APOEL Nicosia. De grote verrassing van deze Champions League, van Cyprus. Op eigen veld ontvangt Apoel vanavond Real Madrid. Bas Tegeler, die wedstrijd, ja, een grote contrast kan eigenlijk niet, hè? Nee, het is het kleine broertje tegen de allergrootste broer. De meest succesvolle Voetbalploeg van de wereld eigenlijk komt dat op bezoek op Cyprus. Dat verwacht je van tevoren niet in de kwartfinale, maar de ploeg uit Cyprus is er toch aardig doorheen gerold. Heeft natuurlijk niet vergeten mooie uitslagen neergezet in de groepsfase, die ze sensationeel wonnen zelfs in een groep met Zenit, Porto en Shakhtar toch ook niet de slechtste. En in de afgelopen ronde ook nog Lyon uit het toernooi gekegeld na strafschoppen. Um, het is natuurlijk niet alleen maar een verrassing. Er lopen ook gewoon goede spelers bij dit. Apul, Nicosia. Jongens die we vermoedelijk de komende jaren niet allemaal... maar in ieder geval een aantal wel bij grotere clubs gaan zien. Dus um, er is ook geld. Want er voetballen vrij veel Brazilianen, Portugezen. Maar ja, je moet wel ook dat laten zien. En als je dat niet gewend bent als club... dan is dat vaak zo makkelijk niet. Maar ja, nu dus wel. En dan krijg je als um, cadeautje, zou ik bijna zeggen... een confrontatie met Real Madrid. En dat is dan normaal gesproken wel het laatste wat je mag doen in dit seizoen. Maar toch... Zometeen vanaf uh, kwart voor negen. En de tweede kwartfinale begint dan ook. Die wordt gespeeld in Lissabon. Benfica tegen Chelsea. Het is het enige toernooi waar de club uit Londen... Chelsea nog een prijs in kan pakken niet Niemeijer, in de afgelopen jaren zouden we dan zeggen... ...Chelsea is de favoriet in deze wedstrijd. Hoe is dat vanavond, wat jou betreft? Nou, misschien is dat wel helemaal andersom. En is het wel Benfica, dat voor het eerst sinds uh, een uh, seizoen 2005-2006... ...weer in deze fase in de kwartfinale van de Champions League is beland. Het gaat allemaal goed, de ploeg staat in de finale van het bekertoernooi... ...staat in de competitie derde op maar twee punten van de koploper. Dat is sinds dit weekend Sporting Braga opvallend genoeg. En Chelsea, ze zeggen daar zelf al een klein beetje... dat zijn althans de middenvelder die op de bank zit Lampard... we zijn niet meer zo goed als dat we waren... Dan was de trainer Roberto Di Matteo het in de pers natuurlijk meteen niet mee eens. Maar het zou wel eens de waarheid kunnen zijn. Want Chelsea is maar vijfde in de Premier League. Zal de beker moeten winnen de Champions League om volgend seizoen weer eh, op het hoogste Europese platform te mogen spelen? Of eh, ja, zal in de competitie nog eh, Tottenham Hotspur moeten zien te achterhalen? Het wordt niet eenvoudig. Benfica in het stadio, daar loest dus de tegenstander. Eén opvallend ding nog, dat is de opstelling van Chelsea. Een basisplaats daar voor Fernando Torres, die drogbaar uit het elftal houdt. Over zeven minuten beginnen beide wedstrijden... in de Champions League live te volgen in deze uitzending... in de afloop na tienen in Langs de Lijn. Heri, dankjewel. je Omdat studeren hier duurder wordt, gaan steeds meer studenten naar België. Daar is het collegegeld drie keer zo laag en de toelating is minder streng. Maar waar kan je nou beter studeren? Nederland of België? Docent politicologie Christophe Jacobs die geeft les in, les in Nijmegen... en werkte bij de universiteit. Van Antwerpen, Christophe Jacobs, goedenavond... Goedenavond. Um, jij hebt Nederlandse studenten gesproken die in België studeren en ja. uh, je merkt dat ze het vaak onderschatten. Hè? Is het zo lastig studeren in België? Uh, ik, ik merk inderdaad dat ze, het, uh, dat ze heel verkeerde verwachtingen eigenlijk hebben van uh, studeren in België. Ze denken eigenlijk dat het, uh, misschien omwille van de taal, heel gelijkaardig is in België. Um, maar dat is dus niet zo. Uh, in België wordt er veel meer de nadruk gelegd op kennis uh, en van buiten leren, als het ware, kunnen we reproduceren wat er in boeken staat. En uh, in Nederland wordt er toch veel meer de nadruk gelegd op, uh, zeg maar, analyseren. Het hebben van een eigen mening in die onderbouwen. Ah, ja. En dat uh, zijn toch echt verschillende vaardigheden. Dus in België is het meer stampen. Gewoon het boek uit je hoofd leren en dan is het goed. Ja, absoluut. Uh, dat geldt zeker trouwens voor de eerste bachelorjaren. Die in België echt heel erg wordt gezien als een soort selectiejaar. Um, dus in je eerste bachelorjaar moet je vooral kunnen... Uh, ...aantonen dat je heel veel informatie kan uh, gewoon reproduceren. Ja. Dat is echt anders in Nederland. Nou hebben wij het uh, vaak in Nederland als grapje over die domme Belgen. Um, ja. Is dat ook zo als je dan die Nederlandse studenten daarmee maakt in België? Z <laughs> zijn die Belgen dan uh, toch een stukje dommer? Nee, ze zijn absoluut niet dommer. Wat, dat, wat dat wel zo is, is dat Belgen heel vaak hun mond niet open doen. Zij durven niet uh, iets te zeggen, tenzij ze heel erg zeker zijn van hun stuk... En van Nederlanders wordt wel eens gezegd dat uh, ze al heel weinig moeten weten uh, om hun mond niet open te doen. Zij zijn geneigd om meteen een mening te hebben. Ja. En dat is toch echt wel een groot verschil. België laat hem heel zelden zien met wat ze eigenlijk in huis hebben. Ja, ik heb een, een Belgische vriendin en die verbaast zich over, over die ontzettend grote bek die Nederlanders ja. altijd maar hebben. En die zegt dat is, dat is in, in, in, op universiteit in België echt niet normaal. Uh, nee, absoluut niet. Het is zelfs zo dat als je als Nederlandse docent uh, een keertje een gastles gaat geven aan een Belgische universiteit, dan ben je geneigd om af en toe eens een vraag te stellen aan het publiek. En uh, als je dan bijvoorbeeld zegt van uh, dat meisje daar met de rode trui ofzo. Ja. Dan zal die dame absoluut niet durven spreken omdat ze helemaal dichtklapt klapt. Want ze zijn het helemaal niet gewend om uh, te moeten participeren en een eigen mening te ja. moeten hebben. Maar ja, oké, okay, dus dat aan de ene kant. En je zegt dus het ja. verschil in onderwijs is dus in België is het vooral stampen. In Nederland leer je ja. meer je, mond, je mondje open doen en misschien uh, wat beter analyseren. Dan, ja. dan is de vraag, wat is nou beter? Waar kan je beter gaan studeren? Ja, mijn persoonlijke mening is iets wat door, kort door de bocht. Dat je het beste als het ware je eerste jaren in België doet, omdat je dan heel veel kennis hebt. En dan zeg maar de master bijvoorbeeld in Nederland te doen, want dan kan je echt gaan analyseren en dan kan je al die kennis gebruiken om een heel goed onderbouwde analyse te maken. Ja, ja dus, dus dat je gewoon je, je eerste drie jaar bachelor eigenlijk uh, ja. lekker stamp in België en daarna je master in Nederland gaat doen. Ja, absoluut. Ja, en de alleen... niet is dat je het tegenovergestelde ziet gebeuren. Hè. Ja, ja, dat is natuurlijk een beetje lullig. Hè. De, de masterbeurs, de beurs daarvoor, wordt ja, afgeschaft absoluut. hoogstwaarschijnlijk in Nederland. En dat is natuurlijk waarom al die uh, studenten nu naar België willen. Ja. Um, dus ja, dan gaan toch heel veel mensen straks in, in België doen. Maar dan, als je daar je, je master doet, dan, dan, dan, dan leer je dus gewoon niet zo heel goed analyseren. Nee, en, en dat is een beetje het jammer. Hè. Dus de master zou moeten uh, om verdieping draaien en zo. En er zijn heus wel goede Belgische masters, hoor. Um, maar je ziet toch wel dat eigenlijk de master je toch gewoon het beste in, in Nederland kan doen. Ze um, zijn veel internationaler en, en er gebeurt gewoon veel meer op een hoger niveau. En je hebt, je hebt er ook meer aan als je je master in Nederland afgehaald uh, ge, uh, hebt? Ik ben geen werkgever, dus daar kan ik je weinig over zeggen. Maar het is alvast wel zo dat uh, de vaardigheden die, die in de Nederlandse masters worden benadrukt... ...dat die toch wel heel handig zijn later. Ja. Ja, dus als je nooit een eigen mening hebt... Um, nou, dan kom je ook niet zo heel ver in het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Nee, nou ja, misschien in het Belgische bedrijfsleven. Daar zijn ze trouwens, <laughs> toch? <laughs> ja, goed. Kortom, gewoon jammer van die masterbeurs die straks niet meer bestaat, maar dan mag gaan, lekker gaan lenen en in Nederland blijven. Dat zegt in ieder geval Christophe Jacobs. Dankjewel, Christophe. Graag gedaan. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Gaan we meteen door. De misdaadserie van God Los. Die was vorig jaar zo'n succes dat er eigenlijk geen twijfel bestond over een nieuw seizoen. Aanstaande zondag, dan gebeurt het, dan is de eerste aflevering van seizoen 2. En de kast van deze race uh, bestaat weer uit de hele grote namen, zoals: ik noem maar even een paar: Katje Schuurman, Angela Groothuizen en. Robert de Hoog. En die is hier. Robert, goedenavond. Goedenavond. Uh, nog even, nou ja, iedereen weet natuurlijk wel Nova Zembla. God, het kan niemand in Nederland ontgaan zijn. Uh, uh, je hebt al een gouden kalf voor Skin, was dat. Ja. Een, een, een enorme carrière achter je. En een nieuwkomer in Van God los. Die is hier ook. Model, maar nu dus ook actrice Kim Veenstra. Goedenavond. Hallo, goedenavond. En jij won in 2007, won je Holland's Next Top Model. Uh, ja, klopt. Ja, en dan nu, is is volgens mij voor het eerst dat je gaat, dat je gaat acteren, toch? Um, ja, dit is wel echt de uh, eerste uh, grote rol. Maar ja. actrice wil ik nog niet uh, echt over mezelf zeggen, hoor. Nee? Ik, uh, nee? Dat gaat nog wat ver. Ja. Want wanneer ben je wel actrice dan? Um, nou, ik denk dat uh, als je, ja, als je grote, echt grote dingen hebt gedaan zoals uh, Robert... Dan, uh, <laughs> dan, dan ja, mag dan je jezelf... Dan of actrice, ja. ja. Hoe vond je het? Um, ik vond het wel echt gek. Ja? Ik heb er echt wel genoten. Ik um, voelde me eigenlijk ook wel meteen helemaal thuis op de set en alles eromheen. Ik vond het echt gek. Ja? Ja. Laten we even, uh, Robert, kan je ja. even in het kort uitleggen waar die, waar die aflevering over gaat zondag. Nou, die aflevering, ik ben het trouwens niet met Kim eens... want ik vind Kim wel een actrice. En ja? Echt, ja, ze heeft echt een fantastische rol neergezet. echt uh, She blows you away. Maar uh, de aflevering gaat over, uh, gaat over... Eigenlijk gaat het over, dus ik even naar mezelf beginnen... gaat over een jongen die uh, verslaafd is aan de drugs... en die daaruit uh, probeert te komen. Die zijn leven weer op de rit probeert te krijgen... en die een vriendinnetje heeft gehad. Die, uh, Kim. Uh, ja, dat, Joyce dat is ja, ja, en zij is ook heel erg verslaafd aan de drugs... maar zij is daar nog steeds. Zij... Probeert haar. Zij wil heel graag eruit, maar valt de hele tijd terug omdat ze een nieuw vriendje heeft. En die heet Stan, gespeeld door Teun Kelboer. Dat was echt een lul. <laughs> nee, nee. Teun... Ja, eigenlijk wel. Maar. Teun is heel lief. <laughs> nee ja. hoor, maar en, nou, Teun is ja. dus nog steeds heel erg uh, foute dingen aan doen. Dus ja. en je ziet eigenlijk een meisje die bungelt tussen twee werelden en zichzelf daarin zo gek maakt en zo, zo goed kan manipuleren dat dat helemaal uit de hand loopt. En dat ja. is eigenlijk het verhaal wat... Ja. Uh, wat en dan gaat het ook uh, om sekstapes, hè? Die jij van ja. haar hebt gemaakt en jullie nog een relatie hadden. En, ja, nou ja, die ja. De, ja, Gaan we niet het ver, einde verklappen. Uh, mm -hmm. Even een fragmentje. Ik kan er niet over praten. Waarom niet? Wat is dan nou gebeurd? hè huh? <laughs> Ik moest met hem mee... Je zei net van, she blows you away. In, ik, uh, ik heb hem net gezien, Kim. Net, net echt net. Ik was uh, onder de indruk, moet ik zeggen. Zwaar onder de indruk. Oh, dankjewel. Voor, je voor wel. iemand die ja. uh, nog nooit iets heeft gedaan. Um, ja, ik heb uh, wel uh, van uh, veel mensen die de trailer hebben gezien... die hebben wel inderdaad uh, het compliment gegeven... dat ze echt inderdaad onder de indruk waren. Ja. Alleen ja... Um, zie ik dat zelf niet echt zo. Ik denk dat je daar misschien wat meer ervaring voor nodig moet hebben om dat dan zeg maar echt zo te zien. Ik heb gewoon heel erg mijn best gedaan en ik vond het ook echt super leuk om te doen. En ik wilde ook dat het gewoon mooi werd. Dus. Ja. En je speelt een enorm sloerie, als ik het zo mag zeggen. Ja. <laughs> die, die natuurlijk, want daar ben je dan model voor, ook als er een enorm slurry is, er toch nog fantastisch uitziet. Dat moet er even bij gezegd worden. Um, wat wat vond je het moeilijkste? Um, wat vond ik het moeilijkste? Um, in het begin had ik wel een, um, een paar uh, ja, moeilijke momenten. Met, uh, ja, er zitten best wel pittige vrijscènes in. Ja. En um, Er zijn uh, drie mannen in het verhaal en uh, ja, ik deel met alle drie het bed. <lacht> ja. Dus ja, <lacht> het, het is een moeilijke story, <lacht> om het zo maar te zeggen. Um, ja, ja, dat vond ik best wel een beetje eng. want uh, ja, Ik ben natuurlijk wel gewoon getrouwd en ik dacht van... Uh, ja, Weet je, ik weet niet zo goed uh, wat mijn man ervan gaat vinden. Maar uh, gelukkig heeft, hebben ze me alle drie echt heel erg op mijn gemak gesteld. Wat en, vond je man ervan? Um, ja, hij heeft echt. Ik heb het hem thuis laten zien. En toen uh, heeft hij een uur lang heeft hij niets gezegd. En hij is echt ja, degene die het meest kritisch is die ik ken. Echt op elk gebied. Ja. Dus ik dacht echt: van nou, hij vindt het helemaal niets. En um, toen vroeg ik: wat vind je er nou van? Wat vindt je er nou van? En uh, ja, toen keek hij me aan. En ik zag ze tranen in zijn ogen staan. Toen zei hij: van, Jij weet niet hoe ongelooflijk trots ik op jou ben. En dit heb je zo goed gedaan. En ik uh, ben zo trots dat jij mijn vrouw bent. En uh, ja, dus. Oh. Ja, lief, hè? <laughs> ja, maar het <laughs> Nog even een fragmentje. Want uh, ik moest net denken aan die van vorig jaar... was de aflevering met Georgina Verbaan... waar iedereen heel veel over praatte. Uh, dat dat, nou ja, dat, dat was, was het gesprek van de dag toen. Um, ik heb zo niet beetje het idee... dat het misschien over deze aflevering wel weer gaat gebeuren. Nog even een heftig fragment... waarin jij, Kim, Joyce, dan in de serie... een pistool op je gezicht krijgt van je vriendje Stan Smeert je eigen brood, maar met je boterham moest. Wat zeg je nou? Wie is Goddom godverdomme naar de supermarkt geweest, hoor? Ga je nou me ook nog een grote bek tegen me hebben? Hè? Huh? Hè? Huh? Sorry. Ja. Sorry, ja. Kom maar even hier. Zeg hier maar eens even lekker sorry tegen. Sorry. Shit. Stan! Doe dat ding weg! Leg dat ding weg, Stan. <coughs> Stan, doe dat ding weg! Ik doe niks. Ja, de Teun Kouwboers, dat dat, je tegenspeler daar. Ja. We hadden het er net al even over, Robert. Dat, ik heb hem net gezien. Het is heel, uh, heel sinister, die aflevering. Ja, dat is mm -hmm. natuurlijk de hele van serie van God los. Allemaal ook heel grijs gefilmd. En dan is het ook echt gebeurd, dit. Ja. ik kan me nog maar weinig bij voorstellen, dit. Dat is zulke zielige mensen er ook echt zijn? Ja, nou ja, kijk, zielige mensen, dat is misschien een beetje te kort door de bocht, want deze mensen hebben gewoon allemaal een probleem. Of, of de, ja, meer weet wel, letterlijk je... zielig is het, hè? Meer, dus ja, ja, ja, ja, ja, ja, letterlijk. Ja, ja, letterlijk zielig inderdaad, maar het, het zijn, het, dit is ook gewoon wat er in onze maatschappij dus blijkbaar gebeurd is. En het is gewoon heel, heel heftig om zo'n verhaal te verfilmen. Is, is het leuker om iets te spelen wat echt gebeurd is? Maakt dat uit? Nee, dat maakt niet echt uit, want je wil gewoon bepaalde verhalen vertellen. Of je vindt het interessant om, om, om iets over te brengen of een bepaalde emotie uit te dragen. Of, ja. of dat verhaal vind ik weer heel mooi. Of dit. Maar gewoon je beseffen dat alles wat je gedaan hebt, dat dat echt gebeurd is. Dat is gewoon heel heftig. Of hoe je in deze aflevering. Wat ook gewoon echt. Dat je echt denkt van. Ja, maar hoe kan dit gebeuren? Hoe kunnen zij dit doen? Hoe, wat, wat, dat dat gewoon allemaal. Er zitten gewoon nu op dit moment echt mensen in de gevangenis die. Wat de hele serie vertelt, dit soort gruwelijke moorden gepleegd hebben. Ja. Dus dat is wel heel heftig om, om gewoon. wel even een reality check of zo: van dit, dit, dit is echt gebeurd. Het is natuurlijk weer heel wat anders voor jou dan uh, uh, nou Zembla laatst gedaan. Uh, skin waar je de, um, de gouden koven mee hebt gewonnen ooit. Love Eternal wordt een grote buitenlandse productie waar jij de hoofdrol in speelt. Ben je geloof ik nu aan het draaien of in ieder geval? Komt nee, dit het jaar uit af, toch? Ja, of ja, die zo zal... af? Af, af, af met draaien, maar het ja. Uh, ja, hij komt dit jaar uit. Als het goed is. En, en al die al die verhalen in Steven Spielberg heb je ja. nog meegespeeld. Ik zat net even de wikiën natuurlijk. Je bent pas 23. Ja, ik zei het laatst ook tegen mezelf. Ik ben er net pas op de wereld. Dus ik dacht uh... dat je tegen de 30 was. Ja niet dat je zo <laughs> uitziet. Door, maar meer vanwege je hele cv. Ja, het is, het is, bijna is heel erg bizar. En ik ben ook heel erg. Ik vind het heel erg bijzonder wat allemaal gebeurt. En ik hoop ook dat het. Um, ja, ik weet niet. Het gebeurt zo snel allemaal. En ik probeer er ook gewoon heel erg van te genieten. En ik, ik hoop heel erg dat ik nog met. Met zoveel bijzondere mensen als dat ik nu al heb gewerkt, dat ik dat nog een keer... Maar wat wil je op... nou nog? Want je hebt het wel een beetje gehad allemaal. Nou, ik denk dat er nog heel veel mooie films en mooie verhalen te vertellen zijn die ik wil vertellen. En uh, ja, als ik, als ik niet werk, ben ik doodongelukkig. Dus ja? Uh, ja? Hoe tuurlijk... weet je dat? Werk je wel eens niet? Nou, nee, ja, ik werk af en toe. Ik ben niet aan een lopende band aan het werk. Maar ja, uh, dit, dit is gewoon het allerleukste wat ik... Boven alles, dit gaat gewoon boven alles. Dus ik wil ook gewoon... Uh, eigen dingen misschien gaan maken of uh, ja, naar eigen. het buitenland of ja ik weet niet. Regisseren zelf? Ja, misschien ooit wel. Als je laat groot bent. Als ik laat groot ben. <laughs> <Ja>. <laughs> Kim, de carrière als Robert, als dat erin zit. Of uh, nou ja, modellenwerk? als dat erin zou zitten, ja, dan uh, zeg ik natuurlijk geen nee tegen. Maar uh, ja, het gaat uh, nu wel heel erg goed met mijn uh, eigen carrière ook. En ik uh, doe nog uh, heel veel modellenwerk en uh, ik heb goede opdrachten in het uh, verschiet. Dus uh, oh. uh, ja, ik mag niet klagen. Ik ben heel blij. Robert, Duits of uh, Kim? Pff, ja, maar dan krijg ik ruzie met alle twee natuurlijk. Daar heb ik geen zin in. Ik denk dat je met Kim het liefst geen ruzie wil van die twee, denk ik. Ben ik ben heel lief hoor. ik weet niet waar iedereen ja. het altijd over heeft. Nee, ze is dus een schatje. Ja? ja? Ja. Maar is het toch donkerblond? Of wat, wat heeft jouw nee, vriendin thuis zitten? toen. Donker, donker, donker. dus dan zou ik oh. ja, voor Kim gaan, ja. ja. Ja, ja nee hoor tuurlijk... Lijkt... Ik ga, tuurlijk ga ik voor Kim. Ja. Wat... Douds heeft al een kind en zo, weet je. Ja, precies. Maar ja, zij is getrouwd. Ja, ja maar ja, ja, ja. Ah, ja. Wat zegt dat tegenwoordig nog. Alles uh, kan kapot. <laughs> ja. Alles kan kapot. Dat lijkt me een mooie afsluiter. Aanstaande zondag 1 april, tien voor half 9. De eerste aflevering. Sextapes heet die van, van God los. Oh ja, en van Mark van de Kloe, fantastische regisseur. Ja, ja dat niet wil vergeten. ik ook nog Mark even zeggen. En we, we hebben het wel altijd over en mij. En ja. over uh, Robert en over het Maar we moeten niet vergeten dat de Vincent van der Valk ook echt een geweldige... jo dat doen we lekker om tien. Ja, deze <laughs> hele aftiteling. Daar hebben we allemaal geen tijd voor. Leuk dat jullie er waren. Dank. Kim Feenstra, hoor op het hoog. Oké, okay, dankjewel. You. Radio 1. Beginnen today. Ja, natuurlijk veel voetbal tot 10 uur. Bijvoorbeeld over de verjaardag van de Kuip in Rotterdam. Uh, maar er is meer bijvoorbeeld... Ik ga helemaal... Uh, ja, dag, Dank ik konden wel. <lacht> Zwaai ik even gedacht. De Titanic um, daar gaan we het over hebben. En meekijken kan natuurlijk op radio1.nl. Via de webcam. En uh, meepraten kan ook. Dat doe je via Twitter. @bnntoday. Maar eerst de dag van Euroscoop. Alweer met mijn blauwe Zweedse raket over de snelweg en ik wilde gaan tanken, maar ik dacht ik laat het dit keer toch een keer achterwege. Ik ga het toch eens even ergens anders doen, want langs de snelweg, dat weten we allemaal, is het gewoon hartstikke duur. Het scheelt 10 tot 15 eurocent. En de benzineprijs, die is ook weer gestegen vandaag. Een nieuw record: 1 liter, euro 95 kost nu aan de pomp 1,85 euro. 85. En ik ben eigenlijk best wel een luier rijden, want vaak heb ik geen zin om de auto uit te gaan. Of er is geen gaspomp in de buurt. En dan blijf ik op benzine rijden. En dat is natuurlijk hartstikke duur. En ik heb een berekening gemaakt. En het scheelt mij toch al zo'n paar honderd euro per jaar. Als ik al niet op de snelweg ga tanken. Ik moet toch daar maar eens een keer wat bewuster mee omgaan. En zo ook bijvoorbeeld naar onbemande pompstations gaan. Maar dan zie ik net zoals in Hilversum, zeker op zaterdag, altijd voor die enorme lange rijen staan. En dan voel ik me weer zo'n om daar ook in die rij te gaan staan. Maar ja, het scheelt wel soms 10 tot 15 eurocent. En dat is toch eigenlijk zo langzamerhand wel een overweging waard... om me daar ook maar tussen te gaan begeven. Een dopje eraf. Ja, een plasticje heb ik bij me. Voor de, Voor de schone handen. En tanken maar. En tanken maar, ja. Ja, kijk niet, hoor. Ja, oké. Okay. Oh, even wachten. Je ja, moet je, je zenuwachtig ja, vallen ja, als precies. ik naar je pinpas ja, staat nee, te kijken. Precies. We kunnen nu tanken, dat is duidelijk. Handschoentje aan. 1,40 euro ja. diesel. Precies, ja. Dus een paar jaar geleden was het nog 1,15 euro Dus daar kan je nagaan. Maar denk jij nou hier ook bij een onbemand station bewust? Ik denk waar het goedkoopst is. Hoe hou je dat bij? Gewoon bij verschillende plekken rij ik natuurlijk langs en ik weet dat deze pas sinds kort open is. Dus we hebben elke eh, tot en met april hebben ze op donderdag dat het 15 cent goedkoper is dan eh, de concurrent. En dan ga je er bewust naartoe. Ja. Ja. Komt er nou een punt op een gegeven moment van dat je zegt van nou ik laat mijn auto gewoon eens even staan? Uh, nou ja, ik heb wel we hebben wel bewust uh, vorige week een uh, klein fietsje gekocht. Vrouwfietsje. Ja, ja. Dus, uh, dat biedt wat meer mogelijkheden om samen met de trein uh, dan uh, gewoon ergens wel te komen. En Als ja. het dan binnenkort 180 is, dan denk je ook gewoon door blijven rijden. Ja, ik heb geen keuze, dus ik zal uh, kijken of ik uh, misschien wat vaker met iemand mee kan rijden of nou ja, als dat een optie is. Ik rij ook veel, maar ik let er eigenlijk nooit zoveel op. Maar het begint nu wel echt gortig te worden. Ik heb net even een beetje een berekening in gemaakt. Ja. Maar dat scheelt je echt een paar honderd euro per jaar als je echt bewust denkt. Ja, als je, als je 90 x 100 rijdt, dan dat scheelt je ook 20% brandstof. Ik rij meestal 120, 130. Ja. Dus nee, uh, geef je even, even een advies op moet, je moet ik niet meer doen? doen, Gewoon tussen tuss tuss de 90 en 100. Gewoon cruise control vastzetten en om je heen kijken en genieten. Hoeveel heb je erin gegooid? 35. En als je dat hier doet, dan is het een stukje goedkoper dan bij de snelweg. Bij de snelweg hè? Ja. Bewust? Bewust. De benzineprijs die blijft maar stijgen. Laat je, nou, heb je nou ook een punt van dat je zegt van nou, oké, okay, als het zo hoog gaat, laat ik de auto staan? Nee, ik laat hem niet staan, want ik heb hem nodig. Ik ben alleenstaande moeder, maar ik ben wel bewuster gaan fietsen. Meer, ook naar mijn werk. Maar dat heeft allemaal te maken met de benzineprijs? Absoluut. Want wat scheelt het jou dan? Nou, dat zal me niet heel veel schelen, maar alle beetjes helpen, zei de mug in Spook in Zee. Ook ik heb hier bij het onbemannen station mijn tank even vol gegooid. scheelt toch ruim 4 euro en dat vind ik toch een flink bedrag. Maar misschien toch ook wat vaker de auto laten staan. En als je dat een jaar volhoudt, dan scheelt het echt behoorlijk wat. Maar wil je het echt veel goedkoper doen, dan moet je naar België of Duitsland. Want in vergelijking met Nederland, hier kost een liter euro 95, 1 euro 85. En daar... Gemiddeld 1,64. En nog goedkoper is het in de Verenigde Staten. Want daar kost een liter tussen de 55 en 75 eurocent. Maar ja, één probleem. Hoe kom je daar met de auto? Kwartfinale Champions League. Apol, Real Madrid, Bas Tichler. Het is 0-0 en uh, nou mag dat misschien een kleine verrassing zijn. Wat geen verrassing zal zijn is dat Real wat beter is en wat sterker is en wat gevaarlijker is geweest. Nog niet heel gevaarlijk of het moet het moment zijn geweest van Mesut ziel van een halve minuut geleden. Die vanaf ongeveer de penalty stip nadat een bal niet goed werd weggewerkt kon schieten maar recht op de keeper afschiet. En die keeper Kyotis is de zwakste niet want die sleepte Apollonikosia in de voorronde tegen Olympique Lyon door de strafschopperserie. En is alleen op basis van dat gegeven al een soort held geworden in dit land. Nou ja, laat dat een soort maar weg overigens. Er zijn problemen voor de Cyprioten. Want een van de twee centrale verdedigers, Oliveira, is al geblesseerd geraakt. En ik denk dat Kaka, ook een Braziliaan overigens, nu het shirt gaat aantrekken om in het veld te komen. Fase dus waarin de ploeg uit Cyprus even met een mannetje minder in het veld staat. Real heeft zich niet gespaard, want speelt gewoon met alle grote sterren. Want zal gedacht hebben, ja, die jongen staan toch niet voor niks in de kwartfinale. Maar voorlopig is 0-0. En dan Ragnar, die is bij Mavica, Chelsea. Klein kwartiertje op de klok, nog geen spektakelstuk in het stadio Daloes. Want de stand is nog 0-0 en er zijn eigenlijk nog nauwelijks leuke momenten geweest voor de doelen. Eén keer een schotje voor het doel van Chelsea en één keer een schot van David Luiz, speler van uh, Chelsea. En uh, die schoot dus namens de Engelsen deed dat wel ruimschoots voor langs bij de goal van Arturo. De doelman van Benfica en met die David Luiz is een van de twee spelers samen met Ramirez. Genoemd die in het verleden nog speelde bij Benfica 0-0. We zitten nog in de fase van het aftasten in Portugal. Zometeen na negenen nog veel meer voetbal. We hebben het over, uh, over royalty verslaggevers uh, met Marieke de Vries. Die gaat uh, naar China. Die is royalty verslaggever af. En de nieuwe van RTL Antoine Peters. Ja. Hoe oud ben jij?